Is met het het de omstreden salafistische imam Tariq Ibn Ali heeft in Almere gesproken op een driedaagse conferentie. Hij is bedoeld om geld op te halen voor de bouw van een moskee. Raadsleden hadden tegen zijn komst en die van collega's geprotesteerd... omdat ze hun preken zouden aanzetten tot geweld en onverdraagzaamheid. Burgemeester Jorisma zei dat ze hun komst niet kon tegenhouden. De belgië wonende Ibn Ali ontkent dat hij een haatprediker is en mensen voor de jihad in Syrië ronselt. Het is onbekend wat hij op de conferentie heeft gezegd. Reisorganisatie Thomas Cook wil dat er een Europese reisadvies komt als er in het land veiligheidsrisico's zijn. Nu zijn er soms grote verschillen tussen de reisadviezen van landen als Duitsland, Engeland, België en Nederland. Dat levert soms lastige situaties op, vindt Thomas Cook. Vorig jaar haalde buitenlandse zaken Nederlandse toeristen terug uit Egypte wegens acute terroristische dreiging. Maar bijvoorbeeld Engeland had het reisadvies helemaal niet aangescherpt. Ook branchevereniging ANVR heeft het over een onwenselijke situatie. In het stadje Indianola in de staat Mississippi wordt blueslegende Bibi King begraven. Het is de plek waar King zich als jonge zanger en gitarist voor het eerst in de kijker speelde.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 Bij de verliezende club Aston Villa speelden twee Nederlanders mee, Ron Vlaar en Leandro Bacuna. Door de bekerwinst van Arsenal komt er een plek vrij voor Europees voetbal en die gaat naar Southampton van trainer Ronald Koeman. Het weer, plaatselijk een bij, op de meeste plaatsen droog en nog steeds zon. Vannacht en morgen steeds meer bewolking en morgen en later op de dag regen. Maximumtemperatuur dan 20 graden. Dit Zandvoort heeft, het. heeft het. Al 25 jaar en jij beleeft het.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 kabel van mijn artistische deuren. All right, pig. Hebben we wat in het criterio neerlijk gezegd? All right. We <laughs> ja, uh, spelen zo nog een kortje voor jullie, in yeah. de Blue -dressers. Nee, ja. yeah. dat was wel leuk geweest. We hebben al gedacht om Moka te komen met deze band. Wat ken je dat je Daarom daarna? ze band baard met. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ik to work for die factory zo'n they shut it dat heb ik eigenlijk helemaal geen zin they threw us to maken ground down, in I wish I had a savior to save me from this lie But now my holding back out here in a brand new party I said, wait a minute baby, wait a minute dog Wait a minute sweetheart. heart, it's something that's a so bone I said, wait a minute baby, wait a minute dog You used to call me my down, he's gon' call me dog I couldn't feel the word, I couldn't stand up But I took for a temporary, I know it that I couldn't be the president, I couldn't be the pope I know my sport ain't all the past so strong So wait a minute, baby, wait a minute, darling Wait a minute, sweetheart, sorry, there's no one answer Wait a minute, baby, wait a minute, darling You used to call me high ground. you don't call me off Wait a minute, baby, wait a minute, though Wait a minute, sweetheart, it's something that's so wrong I said, wait a minute, baby, wait a minute, though You used to call me my love, you gon' call me off uh, Well, I got that on me, see you I took time to school I got a steady job, bought you everything I could In good times and in bad times Well, that's what you said, well, I'll be Wait a minute, baby, wait a minute, though Wait a minute, sweetheart, something else Come on, I said, wait a minute, baby Wait a minute, though Here's the call from my mouth, you don't call me off Al die Bluegrass muziek, zijn die mensen bekend met de genre Bluegrass? Yeah. Uh, Woe is je? Yeah. Yeah. Nou ja, we gaan nu even iets rustig spelen, want we lopen maar een beetje hè. laat die locomotief maar rollen. Is hij vandaag mee-locomotief? Oh nee. Oh, <laughs> maar gesproken hebben we een locomotiefje. Die pubst zo. Die pit? Ja, en uh, de vorige keer uh, stond hij in de regen, op 5 jaar. Dus dat is niet leuk. Maar we zijn het naam. Okay. Het is een traumatische ervaring. <laughs> oh, okay. ja. Niet you emotional nu kan ik dit liedje ook echt. Ja, maar. Ah, daar gaan we ook meteen. Emotional. Oh, ja, pak hem elkaar lekker vast. Pak hem lekker vast. Het mag je top is. worden. Mag every, every. step me Here's the lettercreate okay. from Blue Dress, sorry. Okay? Plus stress. Baby blues. Blue. Blue stress. Yes. Ready? Okay, okay. Because I've been to moon and I have been Nou, dat waren ze dus, de mensen van Krakenzeiland. Ik zeg, uh, dat zijn een aantal mannen met één dame in het uh, gezelschap, dat is Kim. En uh, zij, zoals uh, Dolly al net al zei uh, bij, de, bij de intro van, uh, van deze ja, uh, optreden van Krakenzeiland. Zij waren dus de laatste winnaars van... Deze Rob Agda wordt. Kijk eventjes naar... Nou ja, dit zijn allemaal mensen die links en rechts heen en weer lopen. Eén ervan is de, de man die hier de eindjes aan elkaar praat. En dat is Pepe Visser. Maar die gaat in de grote zaal straks over een half uur spelen. Met een legendarische band van hem. En dat is Beat Cream. Maar als het goed is gaan wij nu naar de kleine zaal. En daar staan ook een aantal winnaars van de Rob Agda wordt. Uh, klaar, en, of die zijn al geloof ik al een beetje bezig inderdaad, inderdaad, die zijn bezig en dat zijn uh, de mensen van Schizoid Lloyd dus laten we eens even gaan luisteren wat er in de kleine zaal gebeurt even uh, naar de andere kant lopen. Want uh, dan laat ik even het uh, geluid... Oh, dat is ook wel makkelijk. Dat is altijd wel fijn. Dan moet ik alleen even weten welke microfoons het zijn. Volgens mij zijn dat uh, microfoontje 3 en microfoontje 4. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb, ik heb jullie jongens, dus dat uh, maakt niet uit. Ik laat uh, skitzooidloid... Uh, laat ik eventjes uh, half uh, erop achter uh, meelopen. Ja, dat, die moeten wel in blijven zitten. Want anders dan... Uh... Uh, Joris en Daan, welkom. Even een beetje in een overlopen uh, van, uh, van de zalen, om het dan maar zo te zeggen. Uh, Daan, jij kan uh, de vergelijking maken met uh, de kleine en de grote zaal. Dus uh, zeg het maar. Ja, ja het, is allebei, het is allebei een prima zaal om te spelen. Uh, ja? Ik heb ook bij, bij beide bands genoten. Het was alleen uh, nog niet heel erg druk... Ik hoop nee. daar later wel verandering in te zien uh, voor ja. de rest van de band. Dus uh, ja, het was wel leuk. We hebben wel genoten. Ja. Ja, het wel. had wat voller gemogen natuurlijk. Even voor de luisteraars. Jij hebt meegespeeld met zowel Krakers Eiland als uh, met die boefjes, hè? Ja, met de ja. boefjes. Ja, de boefjes uh, die <lacht> zijn, die zijn, die zijn de boefjes. inmiddels al een beetje verdrokken. Ja, maar. ik weet zeker dat ze, uh, <lacht> dat ze uh, veel... Uh, God, zo even lopen trouwens. <laughs> ah, ze hebben zich ja. best gedragen, denk ik. Ja. Toch? Ja. Voor zover wij kunnen beoordelen ja. dan. Uh, maar ik uh, hoorde ook, Joris... Uh, het is een beetje een drukke, drukke werkdag uh, voor, voor jullie beiden. Uh, heb ik een beetje het idee, hoor. Ja, het is absoluut uh, druk geweest vandaag. Daan heeft vier keer gespeeld en ik uh, drie. We zijn begonnen in Hengelo. Daar hebben we op het BAM-festival als duo opgetreden. In een, uh, ja, een hele galerie met een expositie. En daarna hebben we met onze fusion-funk popband The Supermoon hebben we een, op een heel tof podium mogen staan op het Bandfestival, ook in Hengelo. Ja. speelden speelde de Nits en zo, dus hartstikke tof. Ja. En nu zijn we, toen zijn we gelijk naar Haarlem gegaan. En, uh, ja, rustig gegeten, soundjackie, lekker man. Gewoon alles op z'n dooie gemakje. Ja. We toch nog even een setje gespeeld. Maar vind je het dan toch nog uh, de moeite waard om dan die auto in te springen en zeggen van hey, het is toch wel de Rob Akda Award. Daar waren we ook uh, uh, ja, min of meer uh, wel wat aan te danken hebben, of niet? Tuurlijk, absoluut. Ja. Rob Akda Award is, uh, is, uh, is een hartstikke toffe prijs om te winnen, denk ik. En, uh, ja, natuurlijk, als je, als je wordt gevraagd en je kan gewoon, er is er helemaal geen reden om nee te zeggen. Ja, patronaat is altijd uh, top geluid, grote zaal, fijn, uh, fijn geregeld allemaal, dus uh, niks aan de hand. Maar goed, een lange dag dus voor jullie. En uh, straks lekker richting huis. Ja, uiteindelijk. En dan, ja. dan uh, zegt je vrouw, uh, zullen we even lekker muziekje opzetten? Wat zeg je dan? Ja, nou, dan... Uh, nou, nu even ik, niet. Dan zeg ik, wie ben <laughs> jij? Ja, ik zeg, wie ben jij? Ik heb helemaal geen vriendin. Maar uh, nee, okay. uh, nee. Ik, ben er, uh, ik ga nog eventjes nog, uh, wat biertjes drinken. En dan, uh, en dan is het ook wel weer mooi geweest voor vandaag. En ook nog een beetje genieten van de collega's ja, die, die nog allemaal gaan komen. Ja, we, gaan, uh, ja. we hebben nog wel een, uh, een lijstje. Dus uh, schizoid Lloyd wil ik nog wel even zien. Dag. Dan zal ik jullie niet verder ophalen. Ja, dan uh, dan uh, vind ik het wel heel erg leuk dat jullie nog even wat uh, hebben ja. willen zeggen. We hebben dus een website: www.kijkerseiland. <laughs> ja, precies. Ja, maar we hebben een Vorige keer was ja. dat een beetje ongemakkelijk. Absoluut, ja, hij is eindelijk een, de lucht. Ja, okay. ja, ik ben er vanmiddag nog op geweest ja. op jullie website. Aha. Aha. Ja. En morgen spelen we in Beverwijk in Café Camille. In Camille. Wat leuk. Ik ben pas nog geweest voor Amsterdam. Ja, dat is uit Amsterdam. Heel leuk café. Ja. Stamkroeg, dus uh, dat is altijd een. Thuisbrief. Kijk eens aan, hoe laat? Ja. Uh, we beginnen half vier. Half vier, mensen. Ja. Dus morgen, als je, je verveelt, lekker Café naar Camille. Café Camiel. Uh, Kerkplein, hè? Absoluut. Of Kerkplein, ja. ja. In ja. Beverwijk. Is het en... live trouwens? Ja. Is dit live? Dit, dit is, is live, live. Ja. Ja. Okay, ja. Dus dat ja, komt ja, ja. wat echt rechtstreeks. Nee, we knippen er niks uit. En nog het allermooiste is, jullie zijn 25 juni, komen jullie bij ons op de radio. Dus Absoluut, dus. we hebben er zin in. Ja. Ook ja. nog, kijk eens ja, aan. Ja, ja. Howdy, Jongens, hou yes. die. <laughs> ja. Doei. Mazzel op. Doei. Dank u, dank u, dank u. Cave Painter! Straks zijn er vette shirts te koop, cd's op die hoek. Support ons een beetje als je wil, volg ons op Facebook en dergelijke. En, uh, tot uh, zometeen drinken we een biertje in de zaal. Citizen Hurt. plezier bij de andere bands. Nou, dat waren ze. De mensen van Skit Lloyd, Skit Vanuit Lloyd de kleine Dieren zaal. Zicht. Terwijl we even kijken of we ook straks... weer uit het patronaatcafé wat kunnen krijgen. Want dat schijnt nu op dit moment niet helemaal te werken. Dus uh, dat gaan we zo even bekijken wat, uh, wat, wat dat gaat worden. Um, in ieder geval, als ik even nu naar het lijstje kijk naar wat, uh, wat we hebben. Uh, gaan we straks kijken naar, en luisteren uit de grote zaal. Beatcream. En dat, dat heeft Dolly keurig netjes eventjes half uit zitten werken. Dus vandaar dat we, dat we dan ook even gaan kijken wat, daar, wat daaruit ja. gaat komen. Maar Beatcream is onder andere de band van de presentator van de Rob Agda wordt. Daar is hij zowat aan vastgeklonken. Dat is Pepe Fischer. Het is geloof ik ook zijn eerste band. En ja, ze hebben met deze band hebben ze zelfs een Tipperadenotering notering weten te krijgen. Um, Beatcream die maakte in een grijs verleden punk, funk en funk rock. En dat was het dan eigenlijk dan Funk, zoals dat wordt uh, genoemd. En de band is uh, met name actief uh, geweest in 87 en, tussen 87 en 91. Dus dat uh, zegt al uh, heel wat. Waterplan Tijd, dat uh, waren, was een van de producers. Maar deze Waterplan Tijd is ook nog bekend uit een andere band: namelijk een illustre band, Chaco genaamd. En Waterplantijd maakt ook deel uit uh, van uh, Maarten uh, Veldhuis. Uh, samen met Maarten Veldhuis bedenkt hij uh, ook sommige dingen die bij Club Bekerstein uh, worden georganiseerd. En als het goed is, dan uh, zal Club Bekerstein het komend weekend uh, weer uh, te zien en te horen zijn. Ja, volgens mij is het het uh, volgende weekend. Uh, niet dit weekend, maar het weekend erop. Uh, en er zal uh, daar uh, ook weer een uh, line-up uh, staan. Onder andere had ik, uh, heb ik begrepen Dan en de Young Folk. De Young Folk uh, die ook uh, trouwens hier uh, bij, uh, bij CFM uh, nog een keer uh, langs gaan komen. Dus aan dat uh, verband uh, is het alleen maar leuk. En je, nou ja, Wouter Plantijd, daar kwam ik op. Dat is een van de mensen die onder andere Club Bekenstein uh, mede organiseert samen met Maarten Veldhuis. Dat betekent dat ze dan een thema pakken. Zo hebben ze bijvoorbeeld uh, het uh, thema van de band. Uh, The Last Waltz. Enkele jaren geleden hebben ze dat uh, gedaan. En uh, daar hebben ze toen allerlei nummers van uh, de band uh, laten horen. En dat dan door regionale popmuzikanten. En een uh, van was ook nu heel bekend... Suus de Groot... En die speelt uh, tegenwoordig bij Sue The Night. En uh, Susie de Groot heeft ook iets met, uh, met, dit, uh, met deze Rob Actlavoort. Want een van de eerste bands die Susie de Groot had, het was niet Sue The Night. waar ze nu uh, ontzettend veel succes mee heeft. Maar dat was John Doe's Revenge. En John Doe's Revenge uh, zijn de finalisten geweest. En dan moet ik eventjes het uh, cd'tje erbij pakken. Want ik heb net de complete verzameling maar net even opgekocht. Uh, dan kom ik uit bij uh, het jaartal, ik meen 2020. 7 2008 Daar uh, hebben ze in, uh, in Nee, 2008, 2009 zelfs uh, Daar hebben ze niet meegedaan. Uh, dat was uh, de, de finale met uh, Ravolva, onder andere Ook een band die redelijk uh, Ver uh, kwam Maar John Doe's Revenge is uh, de band geweest Die uiteindelijk wist uh, te winnen Dus dat uh, is het uh, verhaal Goed ik denk dat, uh, dat ik een aardige overbrugging heb uh, gemaakt naar de Grote Zaal. Want we gaan uh, naar de Grote Zaal. Want daar speelt oh, dus die illustre band is Piet Cream. Eén man even in de spotlight zetten. Ik weet niet of het uh, een spotlight heet überhaupt. Ik denk het wel. Dan we hangt hier een twee ton aan licht, geloof ik. is toch een... ja, <laughs> geld uitgedrukt tot in Kielbos. Dames en heren, al twintig uh, jaar minstens... Betrokken Dat bij de Rob Agda Awards. Mijn. Ja, mijn ik noem hier wel eens mijn vader, maar mijn vader is veel ouder dan hè. Ja. En um, ja, ik wil gewoon een heel groot applaus voor de presentator van de uh, Rob Agda Awards, dames en heren: meneer P.P. Fischer. En ja, als, als hij niet kan, dan sta ik daar, trouw. Ja, en nu mag ik hem aankondigen met zijn oude beentje, want zij deden mee toen de Rot Acta Award nog niet de Rot Acta Award was, maar namelijk de Bananas Bananen. Daan, Bana Daan van Rijsbergen, de Bananas trofee, jawel. En die hebben ze in hun pocket en nu mogen zij hier hun kunsten nog eenmaal vertonen. Ik wil een keihard applaus, ik wil die zaal ook, die op die veren staat, die wil ik voelen trillen tijdens het optreden. Lekker stukje ouderwetse oh, 90s metal, dames en heren. Lekker, hè? Ja, en dan uh, krijg je dat soort kwalificaties naar nou, je kop. Dus bedankt dat buiten. Ook oh, goed, zodat ik je voorzitter blijft geven, vind ik alles fijn. We'll be back tomorrow.